Het weer, brede opklaringen en minimaal rond 8 graden. Overdag zonnig. Met een zuidenwind loopt de temperatuur op tot 20 graden in het noorden... en plaatselijk 24 graden in het zuiden. Tegen de avond ontstaan enkele buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht, het was feest vandaag bij de NCRV En u kon het meebeleven als u vanmiddag tussen kwart over twaalf en twee uur naar de radio luisterde. Standpunt NL bestaat tien jaar, de stem des volks. In ieder geval de stem van de mondige radioluisteraar. Het afgelopen decennium zijn in stand.nl 2577 stellingen geponeerd. En elke keer kon u het daarmee eens of oneens zijn... en kon u sms'en, mailen, twitteren of bellen natuurlijk... zoals deze vrouw, mevrouw, Ik er vanmiddag. Ik luister zo graag altijd omdat je leert om je eigen mening te toetsen... aan die van de ander. Dan bekijk je het vaak weer even van een hele andere kant.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 Naar aanleiding van uh, dit jubileum van Stand.nl... praat ik vannacht over het nut van het programma Stand.nl... en andere programma's die daar een beetje op lijken. Nou, die mevrouw heeft wel aangegeven dat het zeker nuttig is. Maar uh, wij gaan het er ook nog over hebben. We gaan het ook hebben over de mondige burger en over goed burgerschap. Wat is dat eigenlijk? gast, de journalist en politicoloog Menno Hurekamp, die onderzoek heeft gedaan naar burgerschap en zich uh, daarbij ook afvroeg... waarom er zoveel humeurigheid, gemopper, woede en onvrede heerst in ons land. Samen met Evelien Tonke schreef hij uh, vervolgens het boek... De Onbehoogde op samenleving. Hij heeft veel meer boeken geschreven, ik kom straks nog wel even op terug. Uh, overigens heeft Casaluna uh, best veel overeenkomsten met Stand.nl... want uh, ook ons kunt u straks bellen, mailen, twitteren... en ook wij hebben een mooie site, daar kunt u even naar gaan kijken. Casaluna.ncrv.nl En uh, daar zijn ook oude gesprekken terug te luisteren. En dit gesprek wat wij nu gaan volgen, dat staat morgenochtend al op de site... en kunt u dan dus terugluisteren. Menno, hartelijk welkom in Casaluna. Dank je wel. Stand.nl, um, luister jij daar vaak naar? Ik heb de afgelopen week een aantal keer geluisterd... om een beetje erover te kunnen praten. En los daarvan luisterde ik wel denk ik zo één keer in de week... of in de tien dagen luister ik ernaar. Ja. Want je woont in Moskou? Ja, en als ik dan aan het werk ben... Dan, dan, dan helpt het me af en toe om in contact te blijven met de Nederlandse maatschappij. En dan moet ik het gevoel hebben, er zijn ook andere mensen aan het werk... en dat is belangrijk. En dan, dan, dan, dan, als de radio dan op de achtergrond tegen me aanbabbelt... dan disciplineert me dat een beetje. Ja, ja Dus dan werk je wel door ondertussen. Ja, maar dingen als stand.nl, daar, daar, daar, daar moet je of naar luisteren of je moet het uitzetten. Ja. Want anders is de, de, de, de, de geestelijke dynamiek daarvan is te hoog om uh, uh, ondertussen je ondertussen nog te concentreren op iets anders. En met welk gevoel luister je meestal? Zit je je vaak te ergeren? Nou ja, ik, moet, ik luister toch een beetje als een antropoloog. Ik ben gewoon benieuwd hoe politici en, en, en, en, en burgers zich tot elkaar verhouden. Ik, ik erg me absoluut niet. Ik vind het allemaal, ik vind het allemaal grappig. Ik, ik vind het een mooie manier van hoe politiek gemaakt wordt. Hoe politiek gemaakt wordt? Ja, dit is de, het is de hart van de democratie, dit, dit type dingen. Uh, dit, maar wordt er ook politiek gemaakt? Ja, absoluut. Uh, dit is de, waarschijnlijk een van de belangrijkste vormen van politiek. Veel belangrijker dan, dan politieke partijen. Of dan, uh, ja, dan wat, wat ministers zeggen. is, is hoe, hoe gewone mensen zich uitlaten over wat er gebeurt in het land. Dat is uiteindelijk wat politiek is. Maar waarom is dat dan uiteindelijk belangrijk? Want het zijn niet de mensen die beslissen hoe het gaat lopen hier in het land. Dat zijn nee, toch weer de politici? Nee, maar burgers die met elkaar botsen, zo op deze manier... zo een beetje onhandig, hè, onbeholpen... En, en, en, die, die, die maken de publieke opinie. Die wordt daar gemaakt. En dan die publieke opinie is dan vervolgens een soort spiegel... want dan de rest van het land kijkt daar dan naar... en die kan ze er aan storen of er trots op zijn... of tevreden over zijn of chagrijnig... en dan willen ze dat die publieke opinie weer een beetje verandert. Ja. Maar ja. Daar, wordt, daar, daar wordt uiteindelijk daar wordt veel meer besloten. Niet letterlijk, maar besluiten hangen heel erg af van dat type dialoog. Ja. Want als je het niet in stand.nl kunt verdedigen als politicus, dan ga je het ook niet doen. Maar denk je ook dat, dat politici daarna luisteren en dan denken van... Oh, ik moet dus blijkbaar iets uh, veranderen? Of ik moet, uh, dat, dat ze zich laten leiden door wat het volk zegt in zo'n radioprogramma? Nou, dat hoop ik wel. Ja, maar je hoort ze met samengeknepen billen zitten. Ja, dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Maar je, je, hoort, de, je hoort de stress, hoe ze daar, je hoort de spanning die ze voelen als ze daar zitten omdat ja? ze. Bij, het is natuurlijk, je staat op een bepaalde manier ben je, sta je in je blootje. Want je kunt je niet verschuilen achter ingewikkeld gedoe. Je moet tamelijk snel en puntig antwoorden. Van, nou, het zit zo en het zit zo en ik ben het daar wel mee ja. eens. En ik ben het daar niet mee eens. Ja, premier Balken is twee keer geweest in Stand.nl. Werd vanmiddag nog overgesproken. En daar hadden ze ook veel respect voor. Omdat het voor een premier bijna ja, verloren wedstrijd is. Als je eraan begint al bijna om het volk te woord te staan in zo'n programma. Ja, maar ik, denk dat, ik heb die uitzendingen niet gehoord. Maar ik denk dat dat best meegevallen is. Ah. Ik kan me bijna niet voorstellen dat hij echt afgebrand is. Um, kijk. Want daarvoor hebben ze... Is, kijk, deze mensen, ik heb jullie onderzoek bekeken... Euh, naar, naar, naar, naar de stellingen die er uitgesproken zijn zo door de jaren heen. En dan zie je waar de mensen zich extreem in uitlaten... waar ze euh, dus heel erg voor en heel erg tegen zijn. Ja. Ze zijn eigenlijk heel erg boos op boeven... En op basis. Dat zijn de twee dingen waar ze het sterkst op reageren. Dus, op, hè, dus dingen met criminaliteit worden, reageren ze heel sterk op. Maar ook dingen waar managers en politici en bestuurders op de een of andere manier over de schreef gaan. Dus het is een ik, boven... zal, ik zal even een paar voorbeelden ja. noemen. Hooligans mogen via foto's op internet worden opgespoord. 94% was het daarmee eens. Uh, ouders zijn verantwoordelijk voor het alcoholgebruik van kinderen. 92% Vuil op straat gooien moet worden beboet. Een moord mag nooit verjaren. Dus boeven, inderdaad. Discipline op school gaat het dan over. Uh, en het gaat ook nog over de vaderlandse geschiedenis: dat we daar veel te weinig vanaf weten. Daar was ook 90% het mee eens. Dus uh, er, zijn, ja, er zijn onderwerpen waar heel uitgesproken over. Uh, ja. over waar mensen zich heel uitgesproken. Of waar heel veel mensen het over eens zijn. Um, en dat is dus met Boeven, dat heb je uitgezocht. Dat ging over Boeven en Baad. Nou, nee, maar dat viel. Ik dacht van: wat is hij nou? Wat, wat blijft hij nou? Wat beklijft hij nou? En toen dacht ik: van, ja, het zijn, het zijn allemaal hele nette mensen die bellen. Althans, ze spreken nette dingen uit. Ze hebben nette opvattingen. Of ze willen nette opvattingen hebben. Maar ze winden het sterkst dus op over criminaliteit en over. Ja. Ja, de, de, over ja, zeg maar, of de, de elite. of de, de, de mensen die boven hen gesteld zijn. en die daar dan dingen doen die niet deugen. Ja. Uh, uh, de, uh, Wordt er veel gemopperd en geklaagd? Zoals waar, waar jullie ook over schrijven in, in dat boek. In, in het programma, stand.nl? Nou, je hoort wel een bepaald soort. onmachtige onvrede uh, veel terugkomen. Dus uh, mensen die op de een of andere manier het gevoel hebben dat ze. Uh, iets niet. dat ze. Dat ze dat er iets beslist wordt waar zij niet bij zijn en dat ze ook niet helemaal kunnen overzien wat er beslist wordt. Maar ze, ze hebben het gevoel dat er dingen achter hun rug geregeld worden of over hun hoofd heen. Ja. En daar en, en spreekt een soort onmacht door de, zeg maar de nee-stemmers of de, bo de bozen. Er zijn natuurlijk ook regelmatig mensen die zeggen: van, Nou, ik ben het eigenlijk wel mee eens, ik vind dat het goed geregeld is. Maar als je kijkt naar de, zeg maar de, naar de negatieve geluiden... dan hoor je daar ja, onmacht in door. Uh, frustratie. Ja, een soort... Een, een soort maar ja, eerder, eerder onmacht, dan maar onmacht en frustratie lijkt natuurlijk erg op elkaar. Ja. Ja. En dat is... Dat eerder dan echt gemopper. Um, ja. Je zegt ook, mensen willen zich fatsoenlijk uitlaten. <laughs> Vooral dat willen zich viel me op. Lumie altijd? Nee, maar ik vind... Ik weet het niet, ik heb... Uh, Heel, een jaar of tien geleden zat ik ergens een tijdje in, in Ouagadougou, in, in Afrika. In Burkina Faso, moet ik zeggen. En daar hadden ze ook een soortgelijk programma. En dat heette oh yeah. heet CEPAN NORMAL. Dus het, het is niet normaal. Yeah. Dat was de titel van het programma. En daar mochten dus ook mensen inbellen. Maar dat ging echt... Uh, dat ging, uh, dat ging uh, hard Ah, ze panamal! Er werd enorm geschreeuwd en gescholden. Oh, een buurman, en dit en dat. En die heeft een dode hond over mijn schutting gegooid. Ze is No, no, no, zei die presentator dan. Ze Panaman. En uh, nou, wat, wat vindt die buurman? En dan kwam die buurman... Ah, oh, die hond was van jouzelf. En, dat, en dat, ging, dat ging heel... Maar de buurman belde ook gelijk. dat was wel een... Nee, maar dat, was dus, maar dat ging heel hard. En uh, ja, met veel gescheld en geschreeuw en zo. En, ja, ik... Ik vind toch, ik is Rustig. Het is, nee, het is af en toe wel. Je hoort wel, wel ergernis en mensen zeggen af en toe lompe dingen. Maar. Ja, dat is, zo gaan mensen. Dit is, valt voor mij binnen, binnen de kaders van de beschaving. Ja. Ja. We, we, we hebben het ook over mondigheid. Nou ja, als, als je naar zo. Waarom zouden mensen bellen eigenlijk? Ja, het is natuurlijk een bepaald type mensen dat belt. Het is niet, het is niet ons soort mensen. Het is niet, het is niet, uh, Wie zijn ons soort mensen? Het zijn niet de politicologen die bellen. Uh, het zijn niet de journalisten die bellen. Uh, het zijn mensen die, op, die denken van... kijk, dit is mijn entree. Langs deze weg kan ik mijn stem laten horen. Ik vermoed, maar dat is een beetje. Het zou me niet verbazen als ze niet op langs andere wegen zich heel veel met de politiek bemoeien. Dat ze dat allemaal links laten liggen. Maar dat ze dit medium nou juist zien van. Ja, dat is mijn medium. Daar kan, ik, ja. daar, daar kan ik op de een of andere manier. Daar voel ik me behagelijk bij. Het zou me totaal niet verbazen als dit ongeveer het enige is dat ze doen. Iemand die vaak belt, geloof ik, meneer Wesseling heet die, geloof ik. Die komt ergens uit Gelderland... en die gaat morgen naar het CDA-congres. Dus dat is een voorbeeld van iemand die heel erg uitgesproken is over het CDA. Heel veel zorgen daarover maakt. Maar ja, goed zou goed kunnen. En dan grijp je dat met beide handen aan, zo'n programma. Dat denk ik wel. Ik denk dat, het een harde, dat, dat, die, dat de bellers dat dat een harde kern is. Dat, ik denk dat, dat, dat, het, uh, dat er een grote kans op recidive is. Uh, <laughs> dat mensen mij. vaak terugbellen. Ja, dat komt voor. Dan er waren ook nog een paar vaste bellers hè, die vanmiddag ja. in het programma zaten. Even naar de mondigheid van, van Nederlanders. Uh, ik weet niet of je dat kunt vergelijken met andere landen om ons heen. Maar is, is het een mondig volkje? Dat, nou, ik kan het bijvoorbeeld vergelijken met, uh, met Rusland... Waar ik, waar ik nu het grootste deel van de tijd woon. En dan zijn Nederlanders een uitgesproken mondig volk. uitgesproken uh, uh, bereid om, uh, om zich te uiten. Um, maar tegelijkertijd niet heel erg bereid, volgens mij... om echt niet zo goed in staat om publiek van mening te verschillen. Ik bedoel, ik denk dat Duitsers dat bijvoorbeeld beter doen. Of Amerikanen, dat die meer in staat zijn om meningsverschillen over belastingtarieven bijvoorbeeld of over wat je verdient of over de doodstraf of over nou ja, dat soort grote thema's. Ja. Daar zijn Nederlanders toch wel vaak geneigd om te zeggen van nou ja dat is eigenlijk een privézaak of dat dat dat, dat laten we dat maar niet zomaar uh, gaan bediscussiëren. Um, dus Nederlanders zijn wel snel in het kn erin knallen van een mening. Ja. Maar als dan blijkt dat jij een andere mening hebt, dan heb ik het idee dat ze sneller zich terugtrekken en zeggen van nou ja oké. Okay, prima. Jij je mening, ik mijn mening. Laten, het laten we het daar maar bij laten. Ja, dat is, zeg maar, het gesprek daarover, dat ze dat liever vermijden. Wa waarom denk je dat? Nou, dat is mijn indruk. Uh, maar dit he ik, ik heb hier verder geen dwingende cijfers nee, over. Maar ik heb, wel ik, ik heb wel sterk de indruk dat... dat uh, Zeker Amerikanen die ik toch, toch wel veel tegenkom, dat die het veel van vinden om gewoon dan ook de vraag van hoezo, zit, hoezo vind jij dat? En dan nou vertel eens en hoe ho zit dat dan en hoe zie je dat? En, uh, en dat Nederlanders als ontdekken dat iemand anders een totaal andere opvatting heeft, dat ze dat dan op de een of andere manier bedreigend vinden of niet netjes om daar dan over te gaan praten en het dan daar gewoon bij laten. Oké, okay. we gaan even uh, het antwoordapparaat beluisteren. Gisteren uh, zat Lex mee hier en die heeft een vraag oh. ook voor jou achtergelaten. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Klaas, over Stamperd gesproken. Gaat jouw gast Menno wel eens naar een radioprogramma bellen? Of een brief schrijven naar een krant? Ja, eigenlijk weten we het al, hè? Je zei net, dat zijn niet ons soort mensen. Ik heb in het verleden wel eens, toen ik zelf nog geen journalist was... ik heb geloof ik één keer een briefje naar een krant gestuurd... was ik heel boos op minister Ritsen... De onderwijsminister. Oh, toen zat je nog op de universiteit. Hè? En uh, Dat werd toen ook uh, geplaatst. en dat, was, dat vond ik fantastisch. Ja. Dat vond ik fantastisch. Uh, uh, maar ik ga niet... Ik denk niet dat ik zelf zou gaan bellen. Nee. Nee. Weet je nog ja. waar je boos over was? Ik ben bang iets heel onbenulligs. Ik <laughs> uh, ben bang dat het iets met, met het studiefinanciering... of iets heel onbenulligs. Het heeft uh, de krant wel gehad? Ja. Maar waarom dan wel de krant en niet een radioprogramma? Ik weet het niet, ik hou natuurlijk van schrijven, dat vind ja. ik fijn. Dat vond ik, toen, dat had ik had natuurlijk toen al wel dat idee dat ik dat wilde gaan doen. Um, uh, nee, ik, ik, ik weet het, dat heeft iets met de habitus te maken, zou de socioloog zeggen, ja. denk ik. Dat je, er zijn bepaalde dingen, daar voel je je comfortabel bij. Er zijn andere dingen, daar voel je je niet comfortabel bij. Um, dus ik zou nooit zomaar spontaan ergens heen gaan bellen, nee. nee, nee ja. dat, zou ik niet, dat zou ik niet snel kunnen. Nee. Goed, we gaan even weer verder naar de mondigheid en zo. En ook naar het burgerschap. Want burgerschap, dat is een thema waar jij je ook in verdiept hebt. Daar heb je onderzoek naar gedaan. Om te beginnen kwam wij mij als vrij snel de vraag op wat is burgerschap. En toen bleek dat nog vrij ingewikkeld te zijn. Er zijn veel manieren om daarnaar te kijken. Daar hebben jullie hele bladzijde over volgeschreven. Is dat samen te vatten? Ja, de simpele manier is gewoon dat iedereen die uh, een Nederlands paspoort heeft... is burger van de Nederlandse staat. Dus het, burgerschap, het Nederlands burgerschap is iedereen die een Nederlands paspoort draagt. Die is. Ja, dat is een van de definities. Maar dan blijkt toch gelijk dat er ook mensen zijn die zeggen... nee, je moet veel meer meedoen en je moet het ook echt uh, leuk nou, nou, vinden. Je moet je hier uh, op je plek voelen. En dan vervolgens, maar daar gaat dat boek De Onbeholpen Sameling, Samenleving over. Wordt dat woord burgerschap gebruikt om orde te stichten in de maatschappij? Om tegen allerlei types te zeggen die op de een of andere manier... Buiten de norm vallen of buiten de norm dreigen te vallen of die voor enige vorm van beleidsmatige overlast zorgen. Te zeggen goed burgerschap vereist dat je dit en dit doet. En dan uh, krijg je een tik op je vingers. Goed burgerschap vereist dat je Nederlands spreekt, dat je een bepaald type kleding wel aan hebt en andere type kleding niet. Uh, dat je uh, rond deze tijd het liefst ook gaat eten en rond deze tijd gaat werken en uh, uh, dit type auto hebt. En, uh, nou, dus dat uh, worden er allerlei gedragsvoorschriften aangekoppeld. Um. Dus daar wordt burgerschap ook voor gebruikt. Om mensen op de ene manier te wijzen van luister, je moet zorgen dat je niet te veel overlast bezorgt. Het gaat ook op, dus ook om rechten en plichten. Je moet dingen en, en je krijgt dingen als je burger bent. Ja. Of je, nou, ja, de theorie is heel simpel. In de theorie heb je een aantal rechten, namelijk dat je in leven gehouden wordt door de staat. Dat is je recht. En daar staat tegenover de plicht dat je je aan de wet houdt en je belasting betaalt. Dus de, die twee die worden tegen elkaar uitgereeld. Dus je hebt een paar simpele plichten. Ja. Namelijk... Niemand slaan, niemand bijten. En uh, uh, als je geld verdient, daar een, een deel van afdragen aan de staat. Dat zijn je plichten. En dan staan daar een aantal rechten tegenover. Namelijk de, de staat zorgt dat je ook door niemand gebeten en geslagen wordt. En dat je, als je geen dak boven je hoofd hebt... in principe, en als je normaal doet, zorgt de staat... dan krijg je op de een of andere manier ergens een dak boven je hoofd. Ja. Maar gaat dat niet veel verder nog goed, burgerschap? Want uh, uh, je moet ook misschien uh, af en toe iets voor een voetbalclub doen of zo. Of uh, weet ik veel, er is wat in de straat mis. En je zet je in voor je medemensen... Nou ja, er gaat natuurlijk in de maatschappij heel veel mis, telkens. Althans, de politici ervinden dat er heel veel misgaat in de maatschappij. Want als je als politicus denkt dat het allemaal goed gaat... dan verliest je baan iedere betekenis. Je hebt het idee als van een politicus, die moet problemen signaleren... want anders dan kan hij beter thuisblijven. Dus politici, politici die speuren de hele dag de horizon af op zoek naar problemen. En dan is het vervolgens de zaak dat ze iemand aanwijzen die daar de schuld van is. Niet zijzelf. Dus dan gaan ze zitten zoeken van wie kunnen we daar nou mee opzadelen. Dus je moet eerst een probleem hebben en dan vervolgens iemand tegen wie je kunt zeggen van, jij moet daar wat aan gaan doen. Want dan heb je een verhaal als politicus. Dan kun je naar de pers rennen en zeggen, ik heb een idee... en ik weet ook wie daar wat aan moet doen. En het aardige van burgerschap is dus dat je kunt, kunt zeggen van... kijk, mensen zijn hier een, op die en die en die plekken niet aardig voor elkaar. Ze gaan te ruigen met elkaar om of ze, ze, ze, ze, ze slaan elkaar... of er is spanning in die wijk. En dan kun je dus zeggen van, nou, er is niet genoeg burgerschap in die wijk. Mensen moeten zichzelf op een fatsoenlijkere en nettere manier inzetten... voor die wijk en dan zul je zien dat het leven daar beter gaat. Um, nee, daar, daar wordt burgerschap voor gebruikt. Daar wordt goed burgerschap voor gebruikt. Om, die, om dan te zeggen, van, luister, het wordt beter in die wijk. Naar die ja. nare wijk daar, in Amsterdam of in Rotterdam... of in een van die andere grote steden... als mensen zich beter aan de principes van burgerschap houden. Ze dus moeten ja. dat sneller leren. En nou, nou, heb je, er is een soort tegenstelling tussen de politici... en andere gewone mensen, zullen we maar zeggen. Het zijn vooral de politici die de problemen zoeken. Want ik heb het gevoel dat heel veel burgers ook ongelooflijk klagen. Nou ja, het zeg je zelf al. Die vinden ook dat er heel veel mis is, toch, in de samenleving. En trouwens aan de politiek. Ja, nou daar moeten we voorzichtig mee zijn. Want burgers vinden vooral dat er iets met de politiek mis is. Als je ze goed ja? vraagt met de, naar de samenleving... dan zijn ze eigenlijk wel... de samenleving als groot, groot ding, dat, dat, daar, vinden ze, daar is iets mis mee. Maar de, hun eigen leven zijn de, eigenlijk... verreweg alle burgers zijn best tevreden over hun eigen leven. Ze vinden eigenlijk dat ze hun eigen leven redelijk goed op orde hebben. Ze vinden ook dat ze het zelf vrij goed doen. Ja? Verreweg de meeste burgers kun je ondervragen... Van, nou, hoe, hoe vind je dat je het zelf doet? ja, zeggen ze, nou, ja, ik, heb eigenlijk, ik heb het eigenlijk wel goed. Nou, hoe je wat orde. zelf doet? Nou, nou, ik heb het goed op orde. Ik ben aan het werk en ik heb uh, een aardige vriend of vriendin. En, uh, ik heb een huisje en ik heb eigenlijk best een mooi huis. Ik heb het allemaal zelf netjes ingericht. Ja. En ik ben zelf ook vrij netjes, want ik rijd eigenlijk nooit te hard. En ik zet mijn fiets altijd in het rek en niet ernaast, zoals uh, de buren. En ik zet mijn vuilnis ja. alleen buiten één uur voor de wagen komt. Zo, dat type verhaal. De meeste burgers vertellen... Dat ze zelf zich eigenlijk redelijk aan de regels houden. Maar de ander doet het niet. En daar zijn ze dan vervolgens daar, daar zijn ze nerveus over. En als je ze dan goed gaat doorvragen van wie is dat dan die ander? Dan weten ze dat vaak eigenlijk niet zo goed. Maar ze hebben het gevoel dat de buurman een loopje met hen neemt. Of de buurman van de buurman. En ze hebben zeker het gevoel dat hoe verder weg hoe meer er een loopje met hen genomen wordt. Dus politici zijn meestal vri vrij ver weg, ja. maar dat, daar, dat deugt niet. Dus wat er op grote afstand staat in de samenleving... daar zijn ze boos en kribbig en humorig over. Maar naarmate het dichterbij komt, zijn ze eigenlijk redelijk tevreden. Dus over de overheid als zodanig zijn ze heel boos. Maar als je ze vraagt, vertel eens even over de laatste drie keer... dat je bij het loket geweest bent van de overheid... Ja. dan zijn ze eigenlijk dan vertellen ze van, ja, oké, okay, dat ging eigenlijk best goed. Die of daar waren ze, waren ze eigenlijk best aardig. En dan, ah, de ziekenhuizen, dat de deugt niet. En, wat, da. en dan, en dan als je ze nou vertellen van de laatste keer dat je er was. Ja, dan, dan, dan, was het eigenlijk, dan was het eigenlijk wel weer redelijk oké. Okay. Hoe kan dat nou? We denken niet na. Jawel, maar mensen hebben het gevoel dat, ze, dat, ze, dat er grote processen aan de gang zijn... waar ze geen macht, waar ze, waar ze niet bij kunnen. Waar ze op de andere manier, dat er gebeuren grote veranderingen... privatisering, globalisering, grote woorden... En die, dat horen ze wel in de, horen ze in de media. En, en, en, en ze hebben het gevoel van: ja, ik, ik, word daar, ik ben daar niet bij. Ik ben daar niet bij. Ik kan dat niet. En doen. dus deugt het niet. En dus deugt het niet. Ja, er gebeuren grote dingen, grote bonussen. Grote, ja. weet je, het zijn allemaal grote onbeheersbare processen. En daar, die maken men, daar, mensen hebben daar een onbehagelijk gevoel over. En het, gaat echt, het woord gevoel is van belang. Want ze kunnen het dus niet echt heel concreet maken. Maar ze hebben er een tamelijk onbehagelijk gevoel over. En is dat uh, nieuw, dat politici zo negatief beoordeeld worden, omdat ze ver weg zijn. die hebben natuurlijk altijd ver weg. Het is, het is wel iets van de laatste twintig jaar eerder dan van de laatste... Ja, het is iets, laten we zeggen, van de laatste twintig jaar. En dat komt omdat ze natuurlijk veel dichterbij zijn gekomen... door de televisie en door uh, internet. Mensen zijn, maar ze zijn ver weg en toch ook dichterbij gekomen? Nee, ze zijn, veel is, wordt heel erg zichtbaar. En het wordt aan de ene kant heel erg zichtbaar dat het ook maar gewoon mensen zijn. Ja. Uh, en aan de andere kant uh, uh, wordt het zichtbaar dat ze af en toe ook falen. En, en toch kun je er nog weinig aan doen. Kun je ze niet en echt bovendien willen doen. politici doen er heel erg hun best om ook heel erg gewone mensen te zijn. En daar gaat het natuurlijk ook een beetje mis. Want de gemiddelde politicus zou gewoon moeten zeggen: Mensen, ik ben politicus. Dat betekent dat ik een aantal standpunten in moet nemen. Als u het daar niet mee, erg, niet mee eens bent, is dat prima. Dan vind ik dat best. Dan moet u gewoon niet op mij stemmen. En dan klaar uit. Ja. Maar mensen zoeken. Steeds, wordt, omdat het, zeker al die veel van die partijen lijken op elkaar, dus mensen zoeken steeds meer naar, ja, naar manieren om toch maar gewoon zoveel mogelijk mensen aan zich te binden. Dus ze zeggen de ene dag het een en de volgende dag het andere. Ja. En dat haalt hun status nog eens een keer een beetje omlaag. Dus, maar ik vind dat het altijd zo apart dat mensen zo negatief zijn over politici dan denk ik zijn dat dan zoveel slechtere mensen dan alle andere mensen die niet in de politiek zitten. Dat kan toch niet. Dat kan niet zo zijn. Hè? Nee, maar politici hebben natuurlijk wel zelf ook de afgelopen. 20, 30 jaar heel hard meegewerkt om het aanzien van de politiek omlaag te halen... door vrij hard hun best te doen om alles wat ooit door de overheid geregeld werd over de schutting te gooien en Ze zeggen dat moet de markt nu oplossen. En het verhaal daarvoor voor een deel was telkens ook... de overheid kan het niet. Wij kunnen de NS niet besturen. Wij kunnen de energiebedrijven niet besturen. Wij kunnen de nutsbedrijven niet besturen. We doen. Wij doen dat slecht. Ja. Wij doen eigenlijk alles slecht. Wij doen de bijstand ook slecht. En we doen alles slecht. Dus anderen moeten dat doen. Doordat, doordat dat verhaal decennia lang eigenlijk op mensen af is gevuurd... van ja, wij kunnen het niet, anderen moeten het doen... Ja, op een gegeven moment ga je dat natuurlijk wel geloven dat, dat, dat men het slecht doet. Maar is dat door allerlei partijen gezegd? Of in ja, gevallen? dat is vrij consequent. Nou, In ieder geval door alle middenpartijen is dat heel consequent volgehouden. Ja. Enkele decennia lang. Want De overheid moet het niet kunnen, want de overheid kan het niet. En dan, ja, dan, gaan, dan, ja, wat, dan moet je niet verbaasd opkijken als mensen dan volgens gaan zeggen... we dat jullie er niks van kunnen. Ja. Uh. Nou, we gaan daar straks even over, terug, over doorpraten, ook over... Um, uh, de, de individualisering en waar jij het net over had de, de mond, globalisering mm -hmm. en dat is nog zo'n mooi begrip, kom ik straks nog wel even op maar eerst maar even naar de muziek die oh. jij hebt meegenomen vond Wat is dat? Dat is een heel klein pianostukje van uh, Dmitri Shostakovich ah, wat voor, hoe, hoe heet het, weten we het? Het, heet, het is een prelude ah. en, en, en ja, ik heb het meegenomen omdat het, uh, omdat het een Rus is <laughs> en, en ik wilde toch wel graag iets Russisch laten horen maar het wordt gespeeld door Keith Jarrett die eigenlijk een is En een jaar of vijftien geleden, toen ik nog studeerde... toen luisterden we heel veel naar platen van hem. Maar dat was dan met veel drank en, uh, en hash erbij. En daar waren we altijd erg van onder de indruk. Maar dit speelt hij als, als, een, ja, als een fantastische concertpianist. En die Shostakovich was een, uh, ja, een van de grootste Russische componisten... van de twintigste eeuw. En een echte Rus, in, in als een pathos. In een hele grote, ruige symfonieën. En die gaan allemaal over politieke drama's. Hij heeft een heel beroemde symfonie gemaakt... over de belegering van uh, Leningrad in de Tweede Wereldoorlog. Dat is 900 dagen belegerd door de Duitsers. En uh, heeft, of had toen eigenlijk, die had al eigenlijk al een symfonie af, min of meer. Toen is hij een beetje onder druk gezet door het regime van... maak die symfonie af, want we moeten die laten behoren in de belegerde stad. En terwijl die stad dus onder kanonvuur genomen werd door de Duitsers... zijn overal spiekers opgehangen door de hele stad heen. En de mensen waren letterlijk aan het doodgaan van de honger. De, de, het hele uh, concert, uh, de, de, het orkest dat het moest opvoeren... was ook aan, bijna aan het doodgaan ja? van de honger. Er overleden mensen tijdens de repetities. Echt? Door de, omdat de hongersnood zo groot was. En toch is toen die, die, die symfonie opgevoerd door die speakers heen. En, en als je dan de mensen hoort die dat meegemaakt hebben... over hoe, wat wow. voor moed hen dat gaf om die belegering te doorstaan. Nou ja, dat is, de Shostakovich. Die, die, die is dus ja In, in, in, in de Russische oren is dat een, een van de grootste componiste die überhaupt, überhaupt ooit rondgelopen heeft. Maar die symfonie heb ik niet bij me... omdat ik die, die symfonieën zijn, zijn heel erg doortrokken van politiek. en um, Uiteindelijk is dat altijd heel erg gevaarlijk in Rusland, politiek. Want dan kom je eigenlijk te dicht bij de macht. En de meeste mensen die te dicht bij de macht komen in Rusland... die vliegen als motten tegen de lamp en die, die sneuvelen. Hetzij door corruptie, hetzij doordat het regime ze op de een of andere manier te pakken neemt. Maar ik heb een klein stukje meegenomen dat hij geschreven heeft voor een meisje waar hij, ik vermoed, wel behoorlijk verliefd op was. En die, heeft die, hoor, die hoorde die de, uh, uh, het wolptempereerde klavier van Bach spelen. En dat vond die, hij... Wilde, hij wilde indruk op haar maken. En toen heeft hij in een heeft in een no tempo heeft precies hetzelfde gedaan... als wat Bach gedaan heeft, maar dan met zijn eigen, met zijn eigen muziek... heeft hij precies dezelfde oefening gedaan als Bach. In alle toonsoorten van, van, uh, uh, van, dus in alle toonsoorten van de toonladder... heeft hij uh, uh, Preludes en Fuga's geschreven. Speciaal voor haar. En... Uh, uh, ja, dat is schitterende muziek. Ik, althans, ik, ik hou er erg van. En dit klein, hele kleine stukje is de, de essentie van weemoed. Of dat is voor mij ja, een heel mooie, weemoedige muziek. De muziek kan al bijna niet meer over het verhaal heen, maar we gaan het toch proberen. Jared speelde uh, muziek van Shostakovich, meegenomen door Menno Hurekamp die straks nacht in Casaluna. En dat is naar aanleiding van het tienjarig bestaan van Stand.nl. Uh, ja, dan gaan we het over, over de mening van, van de luisteraars, van de burgers, de, de stem des volks zou je kunnen zeggen. En uh, in het verlengde daarvan praten we ook over burgerschap en over mondigheid. Uh, de onbeholpen samenleving heb jij geschreven, samen met Evelien Tonkens. Even nog een ander boek noemen, de, klei, de, de Kleine Pijn van de Vooruitgang. Daarin staan columns die je ooit voor de groene hebt geschreven. Je woont in Rusland, ga ik het straks ook nog wel even over hebben. Maar eerst nog eventjes over die begrippen waar ik het net over had. Want uh, uh, de houding van burgers ten opzichte van de samenleving... worden ook door uh, individualisering, globalisering... en dat andere woord delegitimering bepaald, zeg je. Kun je dat... Uh, eenvoudig uitleggen, de individualisering. We zijn heel erg met onszelf bezig en daardoor minder met de maatschappij? Ja, op, op, ja. Nou, dat, is, dat zeg je. Ik ja, kan dat niet heel veel bondiger zeggen. Maar of dat echt zo is, is een tweede. Maar het gevoel leeft in ieder geval dat we meer op onszelf aangewezen zijn... en minder in sociaal verband kunnen doen. Maar als je kijkt naar vrijwilligerswerk in Nederland, dan gaat het daar nog behoorlijk goed mee, heb ik begrepen. Ja, nee, dat ben ik ook heel erg eens. Uh, dus de vraag is ook in hoeverre het waar is dat, uh, dat die individualisering daadwerkelijk optreedt. Waar het om gaat, is dat Mensen het gevoel hebben dat ze meer op zichzelf teruggeworpen worden. En dat er voortdurend boodschappen op hen worden af, afgestuurd. Van, je moet zelf je eigen probleem oplossen. Je moet eigen verantwoordelijkheid nemen. Ja. Je moet... Onder de is dat heel erg... Balken heeft, heeft dat heel hard gedaan. Maar niet alleen maar eigenlijk ook voor hem al. Hoor. Wim Kok heeft het eigenlijk ook net zo hard al gedaan. Dat is, al, dat is eigenlijk al wel twintig jaar aan de gang. Dat er tegen mensen gezegd wordt, wij gaan jou niet helpen. Je moet op eigen benen staan. Um. En dat er, ook, er wordt ook al minstens 20 of 30 jaar gezegd... je moet ook niet te veel afhankelijk zijn van je vader of van je moeder... of van de dominee of van de pastoor of van je werkgever. Je moet echt helemaal een, je moet zelf zorgen dat je zelf een individu wordt. Dat moet je, je, hebt een, je hebt een taak om van jezelf een mens te maken. En als je dat niet doet, als je op de een of andere manier kopieert... Of als je door anderen laat bepalen... of als je aan, het, aan, aan, de, aan de hand loopt van je vader of van je moeder... Of van, een andere, of van een geestelijk leidsman, dan ben je eigenlijk minder. Dat is eigenlijk niet goed. Je moet, je moet, het, je moet, je moet op eigen benen staan. het dus is ook een sterke culturele boodschap... dat wie niet echt een oorspronkelijk individu is, die deugt niet. En dat zie je in alle reclame, zie je dat terug. Driekwart van alle reclameuitingen... Svin speelt op de een of andere manier van... koop deze zonnebril, koop deze spijkerbroek, koop deze auto, koop deze ijskast... En onderscheid je van de en buurman? onderscheid je van de andere. Ja. Uh, en als je dat heel erg doet, je, je eigen leven in de hand nemen... dan maakt het je misschien iets minder uit hoe het met anderen gaat. Omdat je, ja, die, die bemoeit zich niet met jou en jij bemoeit zich niet met de buurman. Jo. Nee, mensen gaan dat aan de ene kant helemaal heel hardnekkig zitten proberen... om uh, heel uniek te worden. Dan zijn ze vervolgens een klein beetje teleurgesteld dat het eigenlijk niet lukt... Want ja, je hoeft maar drie minuten op straat rond te kijken Hier en je ziet uh, dat, iedereen, dat iedereen ongeveer hetzelfde gedrag vertoont. Maar tegelijkertijd hebben ze, la, la, laat het wel het gevoel achter dat ze niet meer op die anderen kunnen bouwen of vertrouwen. Um, dat is negen van de tien keer, alleen inderdaad niet zo. Want Nederland is ongeveer het meest dicht georganiseerde land ter wereld, letterlijk. En ook een sociaal land? En heel sociaal. In, in, in, in, in termen van wat mensen bereid zijn om voor anderen te doen... is Nederland een ontzettend goed gelukt land. Ja. Uh, bijna beter dan alle landen ter wereld. Ja? Yeah. Uh, ja, nee, maar dat is ook, als je af en toe kijkt naar, naar, naar het chagrijn dat er hier vrijkomt... en uh, ik, zeker als ik met, zeg maar, met mijn half Moskouse bril daarnaar kijk... Nagenoeg ieder land ter wereld zou zijn problemen willen ruilen met Nederland. Noem een land ter wereld en, en zegt dan van nou, jullie, wij nemen jullie problemen en dan krijgen jullie die van Nederland. En dan zeggen ze graag, omdat het allemaal heel overzichtelijk is wat er hier goed en fout gaat. In verhouding tot waar andere landen mee worstelen. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Een ander eh, term die ik gebruik was globalisering. Ja, de, de wereld wordt een groot dorp en eh, de hele wereld komt hier naartoe. En waarom bepaalt dat ook onze blik op het burgerschap? Nou ja, dat zet, dat zet, dat zet ook het gevoel. Dat zet, ook, dat zet onder druk dat mensen nog geloven dat, we, dat ze iets hebben met de mensen direct om hen heen. Want als die andere talen spreken, andere huidskleuren hebben, andere, andere culturele uitingen hebben, andere, andere gedrag vertonen op straat of ander geloof hebben. En ze kunnen dat niet rechtstreeks herkennen. Dan, dan op die manier zet die globalisering. Het, het, het besef onder druk dat, dat, dat, dat we een groep zijn. Dat we, we met z'n allen een eenheid vormen waar, waar ze op terug kunnen vallen. Er komen te veel vreemdelingen hier naartoe. Ja, dat is, dat, is, dat is een deel van het verhaal. Maar een ander deel is ook dat er zijn te veel... Grote bedrijven die maar gewoon hun eigen gang gaan en die zich niks meer aantrekken van Nederland. Die in het verleden misschien wel ooit aan Nederland gebonden waren. maar die tegenwoordig gewoon hun eigen gang gaan en maar raakverhuizen waar ze het meeste winst kunnen maken. Het gaat voor een deel over migratie van mensen. maar het gaat, als, je, als je gewoon mensen daarop ondervraagt. gaat het voor een groot deel ook over. zeg maar ja. de grote multinationals en het gedrag daarvan. Dat zit ook sterk, hangt ook sterk met globalisering samen. En hoe en bepaalt Oma. dat ons gedrag dan? Dat gevoel? Nou, nou dat, dat stuurt het idee dat er op de een of andere manier meer samenhang moet komen. Dat, er meer, dat, er, dat, er, dat, dat we met z'n allen moeten zorgen, dat er iemand moet zorgen. Het liefst willen burgers natuurlijk dat politici het gewoon voor hen oplossen. Maar dat, dat, er, dat er meer momenten zijn waarop we op elkaar lijken. Dat er meer momenten zijn waarop we dingen met elkaar delen. En dat we, dat we onze identiteit weer zoeken. En... Ja, dat we, dat we op de een of andere precies dat we met z'n allen het volkslied gaan zingen en zo, en dat soort fratsen. Uh, <laughs> uh, Ja. ja. Ja. En zijn we dan ook bereid om daar een stapje harder voor te zetten? Of zijn, zijn, moeten het inderdaad de politici het maar voor ons oplossen? Ja. Nou, het, het, het, nee, het, heel, het ingewikkelde daaraan... Het ingewikkelde aan, de, aan, dus aan, dat, aan dit hameren op burgerschap is... dat de mensen die uh, het, zeg maar het goede willen doen voor de maatschappij... die doen dat toch wel. Die doen dat niet omdat een politicus dat vraagt. Ja. Er is een vrij groot gedeelte van de Nederlanders... dat bereid is om ze nu in dat wat te doen. Maar die doen dat niet omdat ze daar... Door, omdat ze gepusht of geduwd worden, die doen dat omdat ze, omdat ze denken: van ik heb nu behoefte om een steen bij te dragen ergens aan. En dat doen ze dat wel. Um, of ze doen het omdat ze gevraagd worden door een buurman of door een buurvrouw. Uh, omdat er een beroep op hen gedaan wordt. Maar als er van boven naar beneden, zeg maar vanuit een Haagse toren, geschreeuwd wordt: van jullie moeten nou allemaal beter voor elkaar zorgen. Dan, dan, dan, dan, dan kijken mensen alleen maar een beetje op van... ja, wat is dit nou? Wie bemoeit zich daar nou weer mee? Dus dat, dat glijdt als, als water van een eend uh, af, dat, ja. dat type oproepen. Dan de derde, uh, dat was de delegitimering. Dat is nou ja, moeilijk dat het, ja Ja, excuus. Nee, maar dat is dat het gezag uh, te zichtbaar is geworden dat de mensen die ooit de, zeg maar de baas waren... de notaris en de, de, de, de, de commissaris en de dominees de en, en de burgemeester... die zaten achter relatief hoge heggen met uh, uh, half dichte of dichte gordijnen. En die kwamen af en toe even langs gefietsen... en die wuifden dan naar de bevolking minzaam. Ja. En dat was het gezag. En nou, dan nam men de pet of het hoed even af en dan werd er, dan werd er vriendelijk geknikt. En dat, ja, dat, het gezag had een... Was, stond op grote afstand. En naarmate dat gezag dichterbij komt. en Allah uh, Rob Oudkerk. Uh, hele rare dingen gaat staan doen. dan verliest dat gezag natuurlijk al zijn status. Uh, dus wethouders die opeens. Uh, cocaïne, gaan uh, cocaïne gaan snuiven. en op. Uh, uh, uh, rare parkeerplaatsen betrapt worden. dan. Ja, hoe kun je dan nou nog van gewone mensen verlangen... dat ze ook maar een, een grijntje ontzag hebben voor, voor dat soort... Uh, dat, is dat, dat bladdert af, doordat het allemaal zo zichtbaar is geworden. En als dat gezag afbladdert, wat gaan we dan doen? Nou ja, dan, dan gaan we, jij en ik gaan als, als burger of als mens ons leven niet heel erg vera veel veranderen. Alleen we kijken met een beetje meer dédain naar degene die de publieke zaak vertegenwoordigen... Ja. Um, Vinden het net iets makkelijker om met ons vertrouwen de volgende keer naar iemand anders te lopen. Dus we gaan sneller, we switchen sneller van de ene naar de andere op wie we willen stemmen. Um, en we vinden het ook veel aannemelijker om een beetje erop te mopperen en het er verder maar gewoon bij te laten. Daar en, komt de zwevende kiezer ook vandaan? De zwevende kiezer komt voor een groot deel er vandaan dat, dat, dat politici niet, niet meer duurzaam in staat zijn om het vertrouwen van een bepaalde club vast te houden. Ja. Omdat het, dat ze op een gegeven moment verliezen mensen die verliezen hun gezag. Dat, je kunt er een jaar of vijf, zes kom je geloofwaardig over. En dan op een gegeven moment, dan heb je te, te vaak, heeft men gezien letterlijk... dat je een paar jaar geleden iets heel anders zei. Of dat je eigenlijk in je eigen leven helemaal niet leeft... naar wat je wel probeert uit te dragen. En dan zeggen mensen, ja... ja valt iedereen door de mand? Uiteindelijk valt iedereen door de mand, ja. Dus dat kun je mensen niet eens kwalijk nemen? Nee, maar het is op, op, tot op zekere hoogte ook goed. Want de politiek is een, is een vergankelijk vak. En je moet dat, het is ook echt het idee dat je dat maar een jaar of vijf of tien doet. Uh, en dan moet het, moet het ook gewoon afgelopen zijn. Mensen moeten dat niet, uh, althans in, in één functie. Ik, dan, moet, dan mag je wel doorschuiven naar iets anders. Maar je moet niet tien jaar lang... Je moet niet Jozef Luntz, die minister van beroep was. Dat, dat is niet de bedoeling. Ja. Dat, dat Althans wat mij betreft. Ja. Nog heel even over de onbeholpenheid. Want uh, er zijn veel onbeholpen burgers als ik jou mag geloven, en de samenleving is ook onbeholpen. Wat is er precies onbeholpen aan ons? Nou, wat er onbeholpen is, is dat er dus heel veel sociale drang is. Mensen hebben veel behoefte om... Het gros van de mensen wil het goede doen... Het overgrote gedeelte van de, van de mensen in Nederland... Wil, wil op de een of andere manier bijdragen aan de maatschappij zoals zij die zien. In hun buurt of in hun wijk het liefst. Niet. Het moet allemaal niet op de grote schaal zijn. Het moet, het, moet Lekker een, dichtbij. het moet een beetje dichtbij zijn, maar dan willen ze het ook graag doen. Zeker als ze gevraagd worden, als er een beroep gedaan wordt op een expertise... van goh, jij bent uh, accountant, zou je niet een beetje onze boekhouder willen zijn... voor ons clubje? want anders dan, uh, wil het niet draaien. Dan ja. zeggen ze prima, hoeveel tijd kost het? Als het niet meer dan twee uur in de week is, dan wil ik het doen. Ja, dus dat type, dat type vragen wordt over het algemeen vrij makkelijk opgelost... Um, maar op het moment dat er meningsverschillen opduiken, dus waar we het net ook al even over hadden, ja, dat vinden mensen lastig. En dan wordt eerder ruzie dan dat men met elkaar van gedachten gaat wisselen. En dat valt me ook af en toe een beetje op mijn Stand.nl. Dat, ja, dat het eerder, het, het is dus, er wordt in uitroeptekens gepraat. Um, is dat ook onbeholpen? De manier waarop ja, een, uh, de, de vraag is of het echt anders kan. De vraag is of het echt anders, het heeft zeker iets onbeholpens. Maar ik weet niet zeker of het, je moet dat leren. Het is een spel dat je moet leren om van. Serieus van mening te verschillen. Ja. En, um, maar is dat het onbeholpen? Want, want je zegt net: uh, mensen hebben goede wil. Goede wil, maar niet weten. Goede wil, maar niet weten hoe iemand anders te overtuigen van jouw goede wil, dat is de onbeholpenheid. Ja. Dus maar, maar ook als, je, als het gaat om vrijwilligerswerk bijvoorbeeld, hè, of iets doen voor zo'n club, nou, noem maar op, dan word je gevraagd, dan doe je het toch gewoon, dat is toch niet onbeholpen? Nee, behalve dan dat er binnen dat vrijwilligerswerk gaat er, ook vrij, er, gaan er vaak veel dingen mis. Of er is, er is altijd één vrijwilliger is de baas, want die doet het al heel lang. En ja. dan moet je niet mee in aanraking komen op een ongeaangename manier, want dan jaagt hij je weg. Dat is de, de vrijwilliger Johan Cruijff uh, bij de vereniging Ajax. Die, die, die, doet, die krijgt niks betaald voor wat hij doet, maar vrijwillig wil hij de boel helpen. Ja. Maar het moet wel op zijn manier, want ja. anders jaagt hij. weg. Het, de het hele plan, ja. <laughs> het is niks. Ja, nee, maar, dat is, nee, maar dat is op een bepaalde manier exemplarisch voor wat er zeg maar in dat maatschappelijk middenveld of in die clubjes kan gebeuren. Dat er zijn mensen die aan de ene kant heel veel dragen. Ja. Maar die kunnen ook het best wel onmogelijk maken voor anderen die ook iets willen doen. Ja. Uh, omdat ze zich niet kunnen voorstellen dat anderen er ook verstand van hebben. Nou uh, hebben we het over Stand.nl gehad. We hebben het ook al een paar keer gehad over uh, Rusland, Moskou. steeds gezegd dat je daar woont. Wat we nog niet hebben gezegd, dat heb ik expres gedaan. Denk, ik houd het lekker spannend. Is waarom je daar eigenlijk woont. In, in oh, Moskou. Ja, en, en, uh, nee, mijn vrouw heeft daar een baantje als uh, correspondent voor de NOS. Dus uh, kies jij uh, yeah. En um, uh, jij bent het grootste deel van de tijd daar? Uh, ja. En, <laughs> ja, ja je, je, je ik ben even de, aan het rekenen, heel ja. erg waanend. Nee, maar ja. waar, waar het mij om gaat, is zo'n zo programma Stand.nl, zou dat nou ook in Moskou of in Rusland kunnen? In welke zin? Of het technisch bedoel ik niet. Maar of mensen zouden bellen en of ze zich kunnen uiten en of ze zich mogen uiten... of dat je daar een beetje voorzichtiger moet zijn nog? Op de radio zou het kunnen. Op de televisie zou het absoluut niet kunnen. Het, het is, eigenlijk werkt, werkt Rusland heel makkelijk. Je mag alles doen en laten wat je wil. Als je de, de regering en de kliek die daarbij hoort maar niet bedreigt... Dus je mag ook alles opschrijven wat je wil. Je mag best in de krant schrijven dat po Poetin een aap is. Uh, dat gaat geruisloos voorbij. Uh, maar je mag het niet op televisie doen. Want de televisie bereikt heel veel mensen... en dan ben je gevaar voor het, voor het regime. Er zijn radio's, en dus genoeg, waar enorm gescholden en gedaan wordt... en uh, waarin je van alles en nog wat uh, aan kritiek uh, vrij hoort komen. Op internet kan ook alles. Iedereen heeft allerlei, Het is een hele levendige blogosfeer, zoals dat heet. Heel ja. veel websites met heel veel... Maar zijn dat niet allemaal kiempjes die kunnen... En nou, nou, het het goede is enorme planten. Nou, dat, is dus de, dat, is, dat is de hoop. En ik, toen ik er 2,5 jaar geleden naartoe ging, toen dacht ik dat ook. Maar ik, vind het, ik zie dat het tegenvalt. Omdat elke keer als er ook maar een klein beetje dus zo'n kiempje wat verder komt... dan wordt er genadeloos ingegrepen. Dan wordt er echt demonstraties worden genadeloos uit elkaar geslagen. Mensen worden in de gevangenis gezet zonder enige vorm van beschuldiging. Een week of twee, drie. En dan zijn ze wel weer even een tijdje stil. Um, en iedereen die potentieel echt een bedreiging uh, vormt... die wordt systematisch achtervolgd door... Uh, met de claim dat hij een belastingsschuld heeft. Of met... Uh, ja, dan worden er belastende video's van hem gemaakt. Of er wordt het leven echt onmogelijk gemaakt. Ja. Maakt dat de, de, Rus, de gemiddelde Rus minder mondig? Nou ja, kijk, waarom ik dit, dat stukje van Shostakovich net gebruikte... was omdat het zo mooi... althans voor mijn gevoel, het is namelijk muziek die hij voor zichzelf schreef... en voor, zeg maar, voor zijn privéleven... En in, in, in kleine kring zijn Russen heel mondig en enorm in staat... om over van alles en nog wat van gedachten te wisselen. Maar het publieke debat... En dat dan weer beter dan Nederlanders? Dus misschien wel. Ja, op een bepaalde manier wel. Alleen, ik ken bijna geen Rus die, ook maar een, die, die geïnteresseerd is in politiek. Ik, soms nee? denk ik wel dat ik er meer van weet wat er in hun land gebeurt dan zij. Omdat het, omdat het zo zinloos is om je er met tegenaan te bemoeien, ja. Omdat het zo, zo vaststaat al wat er gebeurt. En, um, ja. en je zijn nog aan de, aan de andere kant... Ja, dat ik dat zou ja, ik nee, natuurlijk nee. niet moeten doen. Um, nou ja, nee, dus in dat privéleven zijn ze, daar zijn, daar is, daar zijn ze enorm nou, geëngageerd en, en betrokken. Maar vooral met elkaar in de kleine wereld. En het publieke leven, dat is er eigenlijk bijna niet. Die symfonieën van Sjostakovits vind ik ook niet zo mooi. Want er is heel veel kabaal en gedoe. En dat is allemaal een beetje voor de bühne. Ja. En dat is allemaal ja, om het regime te behagen en om in de smaak te vallen. En dat is een, gewoon een heel andere, heel andere sfeer. Dus en, en vrijwilligerswerk? Daar? Ja, Daar? Nee, dat is, er is geen maatschappelijk middenveld. Dat is er niet. Er is, er is een heel grappig restje vanuit, vanuit de Sovjet-Unie nog. Dat heet de Subotniki. Dat zijn de zaterdaggers letterlijk, als je dat vertaalt. En um, tijdens de Sovjet-Unie was er gewoon in het voorjaar... dus binnenkort komt dat er weer aan... dan werden er gewoon één of twee zaterdagen aangekondigd... waarop iedereen vrijwillig uh, zijn buurt moest opknappen. Dat, je, je werd gewoon geacht om dat te doen. Je moest dan gewoon de tuinen komen schilderen... aan de deuren komen schilderen, zoals de sneeuw weg was... Maar er was helemaal niets vrijwilligs aan. Maar de, de, de, het verhaal eromheen is dat het, dat het vrijwillig gebeurt. Maar als je niet kwam, dan werd je gewoon uit je bed gehaald. Van, ja, jij eens even je vrijwillig... Okay. Uh, Wij moesten nee. zondag uh, vroeger altijd vr, verplicht gezellig koffie drinken bij ons thuis. Dat doet me ja. een beetje aan denken. Ja. Uh, maar over dat vrijwilligerswerk ga ik nou, min of ja. meer zo meteen ja. doorpraten. Ja. Want dit gesprek zit er al uh, zo'n beetje op, Menno. Maar na ene, dan is er weer... Ik was net begonnen. Tweede, ja, ja, ik weet het. Het de tweede deel van KS Sloene komt eraan. Dan praat ik met luisteraars. En dan is de vraag, wat doet u? om Nederland mooier te maken. Hoe, hoe betrokken voelt u zich bij de samenleving? Voelt u zich verantwoordelijk voor het wel en we van anderen? Ook als, u, ook als u ze misschien niet eens kent. Maakt u zich druk om hoe het gaat met ons land, met onze buurt? en Wat doet u eraan? Doet u misschien wel vrijwilligerswerk? Nou, dat soort vragen die wil ik allemaal bespreken zometeen met luisteraars. En ook hoe dat bevalt, hè, om een beetje betrokken te zijn. U kunt bellen 0800-1121. Dat kan nu al, 0800-1121. U kunt mailen naar kazeluna.ncv.nl. En u kunt uh, twitteren naar uh, hashtag kazeluna.ncv.nl. De onbeholpen samenleving, de kleine pijn van de vooruitgang en Onszelf blijven. Drie boeken van Menno Hurenkamp. Ik hoop dat u het zo snel heeft meegekregen, anders moet ik nog even kijken op de site. Ik dank je zeer voor je komst. Graag gedaan. En deze uitleg. En uh, uh, wanneer ga je terug naar Moskou? Maandag. Maandag. Goede reis alvast. Dank je wel. Wat Casaluna betreft, dus uh, tot over uh, een minuut of 17. Nog één keer die nummers 0800 Luna at of hashtag Casaluna. Tot straks. Menno, bedankt.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 Radio Bergijk. Radio Berg, het radiostation voor Berg. Radio Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Goeiedag, dames en heren. Radio Bergijk hier. Uh, even een sigaretje opsteken. Mm. Lekker sigaretje. Uh, hartelijk welkom. Uh, Radio Berg. En uh, u hebt het gisteren gehoord. Peer is op reportage op de Landelijke Bijdag. En ik zit hier in de studio en uh, maak van de gelegenheid gebruik... om uh, te beginnen met een gemeentebericht. Een uh, gemeentebericht. Dames en heren, is even tijd voor een uh, gemeentebericht. De gemeente heeft uh, een bode naar ons toegestuurd... met een uh, naar verluid zeer belangrijke mededeling... Dat betreft namelijk de categorie bestemmingen. Uh, de gemeente, dat wil zeggen de burgemeester en twee wethouders... De uh, andere twee waren het er niet mee eens. Maar uh, de burgemeester en twee wethouders hebben het volgende uh, bekendgemaakt. Dat zij van plan zijn, met toepassing natuurlijk van artikel 13 lid 1... van de wet op de openluchtrecreatie, ook wel uh, genaamd WOR... maar ja, dat hoef ik u niet te zeggen... Uh, om een tijdelijke ontheffing te verlenen voor het groepskamperen... op de kampeerboerderij op het perceel burgemeester Aartslaan 40. Het per perceel is natuurlijk, en dat weet u thuis ook wel... kadastraal bekend als gemeente Bergrijk, sectie C nummer 24Q7... Maar goed, de gemeente wil dat altijd dan nog een keer erbij zeggen. En, uh, terwijl iedereen dat toch al weet. Nou ja, maakt niet uit. In ieder geval, de van toepassing zijnde stukken liggen vanaf volgende week dinsdag gedurende vier weken op sector rondgebiedzaken. Maar ja, dat weet u natuurlijk ook. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Dat spreekt natuurlijk ook voor zich. Uh, gevestigd aan het adres LO30 te Bergrijk tijdens openingstijden en daarbuiten na telefonische afspraak. En dan moet u natuurlijk bellen. Maar ja, goed, dat weet u natuurlijk allemaal wel. 1308, ter inzage. Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk zijn Dienstwijze over de aanvraag kenbaar maken bij de burgemeester... en dus twee het wet van de wethouders op postbus 10.5570-GA-Bergrijk. Nou, wat maakt de gemeente dan meteen daarna ook nog eens bekend? Dat is het verlenen van de ontheffing voor de minicamping. De burgemeester en die twee andere wethouders maken bekend... dat zij voor plan zijn met toepassing van artikel 8 lid 2 van... nou ja, goed, dat weet u natuurlijk allemaal wel... van de wet op de recreatie die beter bekend staat als de WOR, natuurlijk. Ontheffing te verlenen voor het kleinschalig kamperen... voor de minicamping op het perceel Kromhurken 1. Het perceel is natuurlijk, en dan koopt u weer met die overbodige informatie... die iedereen toch al weet, het kadastraal bekend... als gemeente Bergrijk, sectie H nummer 523. Nou, de burgemeester en die twee andere wethouders maken bekend dat zij voor plan zijn met toepassing van artikel 3.1.11. Maar ja, dat weet natuurlijk ook wel. Van het bestemmingsplan buitengebied vrijstelling te verlenen voor het kleinschalig kamperen voor de minicamping op datzelfde perceel. En de toepassing zijnde stukken liggen vanaf volgende week dinsdag... gedurende vier weken op sector Grondgebied Zaken afdeling ruimtelijke ontwikkeling gevestigd aan het adres Lo 30 te Berkrijk. tijdens openingstijden en daarbuiten na telefonische afspraak... telefoon 0497551308 ter inzage. En gedurende deze periode kan een schriftelijk zijn zienswijze... over de aanvraag kenbaar maken bij de burgemeester... en die twee andere wethouders op postbus 10.5570GA Bergrijk. Uh, dames en heren, het is uh, tijd voor een... Uh... De reportage, Peer uh, van Eersel is op pad naar uh, de landelijke, nee, de, hoe zeg je dat, de jaarlijkse uh, Imkerdag in Bergijk. En hij is uh, op bezoek bij... Uh... Toon, kan ik erin? Wacht even, ik ben op... Peer, ik ben aan het aankondigen. Toon, kan ik erin? Nee, je moet nog even wachten. Uh, nee. Tadje, ik hoor Toon niet. Tetje, ik hoor Peer wel. Maar hij is nog niet aan de beurt, want ik ben het nog aan het, aan het inleiden. Dus zet... zet... Toon! Peer... Ik Dat ik uh, je toon niet. Ah, Toon. Nu hoor ik je. Peer, ja, ik ben even hier nog aan het aankomen. Je zit om me heen. Ik nee. ben er nu toch in? Een... Nee, want de luisteraars weten nog niet waar jij bent. Ach, dus ik de... ben op de bijendag. Ja, nou ja, ga je gang maar. Goe goeiedag, nou. Nou, zeg, hoef je niet zo te doen. Uh, goeiedag, dames en heren. Dit is Peer van Eersel. En ik ben op de landelijke. Op de, oh, ga, uh, Ja, wacht even. Wacht. Uh, wacht, ja, wacht even. Ik heb een soort. Uh, ja, mag je? Ja. Ja, kom eens hier, jongetje. Mag ik jou netje even? Ja, hier. Yeah. Nee, hier. Ik nou, ja. moet even een soort uh, muts op met een netje eraan. Dus u hoort mij nu door een netje praten. Want het, uh, het stikt hier van de bijen. We zijn namelijk op de landelijke bijendag. Nou ja, het is een eigen imkerdag. En die geven hier demonstraties met, uh, met honingbijen. En, want uh, er zijn heel veel mensen in Bergrijk die, uh, die, uh, die, uh, die uh, natuurlijk illegaal bijen houden. Of zo'n uh, zo, zo, zo volk in de tuin hebben. En uh, ik sta hier met iemand die ook zo'n volk heeft. Dat is Ad Nieuwenbroek. Goedendag. We zijn hier op de landelijke bijendag, de dag. Wat is het programma? Wat gaan we doen? Kijk, Er zijn allerlei Imke-benodigingen te koop. Er is een demonstratie met droogte. Het zit er in mijn kracht. Wacht eens om een dag. Wacht eens om een dag. Wacht hij Peer, pak ik Peer, pakt Peer. Rustig blijven, Peer, rustig blijven. Ja, gewoon, ja goed, dit, is goed, dit is goed. gewoon pakken. die is weg zo. Ja, Daar moet je He. niet bang voor zijn, hè? Je moet niet bang voor zijn. Nee, ik ben helemaal niet bang. Nee, maar die, die beesten doen niks. Uh, ja, je ziet dus, uh, je hebt tandenlijven meegemaakt. Uh, een heleboel mensen zijn dus bang voor roofvogels, maar eigenlijk zijn het dus, uh, als je ze goed behandelt, uh, hele goede, lieve, betrouwbare dieren. En als ze geen honger hebben, doen ze dus niks. Dus uh, vanmiddag is er een demonstratie met de roofvogels. Uh, dat begint om drie uur. Wacht even, wacht even. Ad. Ik ben hier op de landelijke bijendag. Ja, ja dat klopt, ja. Maar uh, roofvogels uh, is nogal verwant uh, aan het bijen houden. Ja, ah, natuurlijk. Ik ben niet gek. En, uh, Kennen de, ze dus, elkaar ook? Kennen ze elkaar? De, de, de bijen en de roofvogels? Ja, ja, absoluut. Uh, roofvogels die gaan dus nooit zeg maar vlak in de buurt van... Uh, van uh, van de bijen zitten, maar toch wel ook niet heel verder vanaf zullen we maar zeggen. ja ja ja ja ja ja ja Wat? ja Wat? ja In mijn ja ja Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? Wat? ja ja ja ja ja wat ja ja ja ja ja ja ja wordt al, minder, hè, wordt al beter. Ach, ja ja ja al ja ja ja ja is. ja verrecht, ja zeg. Zeg maar ja ja ja en daar heb ik hem zie je. Ach, en dat is even, even lichtelijk verdoven. En nou, daarom hebben al die mensen hier die nou zo netje om hun hoofd hebben, hebben ook een pijp. Ja, precies. Ja, ja dat is dus om de, om de bijen mee te verdoven, zeg maar. En de roofvogels? Uh, nee, dus de, de, bij de roofvogels werkt dat niet. roofvogels hoef je dus in principe ook niet te verdoven. Nee, maar die hebben wel, zie ik hier allemaal van zo'n leren kapje op hun hoofd. Die hebben leren kapjes op hun hoofd. Maar waarom doe je die bijen dan niet zo'n kapje op? Want ik ben er al twee keer gebeten. Ja. Ja, de dat is bijen... natuurlijk heel werk, hè? Ja, dat moet je... Een bijen wil niet stilzitten. Nee, uh, kijk, een, een bijenkolonie bestaat toch al gauw uit uh, zo'n uh, 25.000 bijen? Zo. Dat zouden mensen niet zeggen. Dan moet je 25.000 leren kapjes 25 aanbrengen. En dan is die bijendag alweer om. Ja. Kom, maar het zou wel helpen, want ik ben al twee keer gestoken door je bijen. Ja. ja. En van die roofvogels heb ik nog geen last gehad, want die hebben zo'n leren kapje op. Maar daar heb ik een zalfje voor peer. Kijk, hier. Dat is dus ook gemaakt van honing, wat ik hier heb. Komen ze daar niet op af? Eh? Nee, daar komen ze niet op af, want er is paraffine aan toegevoegd. Dat is dus een vetmiddel wat in de huid trekt. Ja. En die honing blijft erop liggen. Dan komen ze wel op je huid zitten, maar dan gaan ze niet meer prikken. Maar dan schrapen ze alleen maar als het ware die honing er weer af. Ach, nou, nou ja, breng het eh, maar even aan hier. Ja. Hier is gestoken. Zo. Ja. Ja. Even lekker Eens Smeren. Ik nou, nooit gedacht dat ik eh, peer van eerste zeg maar. <laughs> in zou smeren. Maar goed, eh... Uh... Ja, dat mag ik maar één keer, hè. We gaan er geen gewoonte van maken. Maar waarom komen die roofvogels nou op mij af? Dat is niet de bedoeling. Kunnen jullie die roofvogels even weghalen? Hé, hey, misschien iets van vlees bij, eh... Uh, ja, ik heb een uh, oud bootje ham in mijn achter. Dus dan mag ik beginnen met die eruit te halen. Ja, maar wilt u dan hey, maar... even die roofvogels ja, weghalen? Hé, wacht, wacht, wacht, Haal die roofvogels weg! Wat is Jos Jos Jos Jos, eens, hé! die roofvogels ja, weg! <tie> <tie> Zo! Ja, oké. ja, kijk, nou zieke. zie je Kom maar, geef maar dat zakje. Ja. Ja, even ja. zo. kijk, oh, dat is schrikken. Ja, daar schrikken veel mensen van. Mensen staan er vaak niet meer stil, hè. Je uh, moet dus bijvoorbeeld ook nooit uh, met, met de bijen ook... Met, met de roofvogels moet je niet met vlees, met de bijen moet je dus nooit met, uh, met, uh, met zoetigheid... Met bloemen aankomen. Nee, bijvoorbeeld. Ja, wel met bloemen, dat is geen probleem. Dan gaan ze in die bloemen zitten. Maar je moet dus niet, uh, zeg maar, nog... Uh, uh, snoepjes of zo uh, in de jaszak hebben, want dan uh, gaan ze op zoek. Hè? Ja, ja, oh, ik heb nog een paar kleveren voor je <laughs> oh, Kijk hier, er ja, komen, ik dan komen dus dan nog een paar uh, rangetjes. Ho, oh, oh, wacht even! Natuurlijk... Er komt een hele wolk op. even, wacht even! Van, van, even. Wacht even! Hé, wacht van die bijen! je? Wacht, met die Rustig blijven. Hier, hier, netjes binnen, Hé, ja, wacht, wacht! Hé, Toon! Toon, terug naar de studio! Toon! Toon je? Tony, ik moet de reportage even onderbreken. Ik word belaagd door roofvogels en bijen. Uh, ja, uh, en een man die mij wil insmeren. Ik, uh, uh, de reportage is mislukt. Ik oh. moet even uh, hier weg. Ja, ik had... Au, au, au, au. Oh, ik ben Er zit een roofvogel in mijn nek te pitten. Nou, Tedje, ruim hem maar uit. Het ma was want ik heb niet geluisterd. Nou, uh... Ben ik eruit, Tedje? Ja, Peer, je bent eruit. Ik hoor Tony. Ben ik eruit? Peer, je ben... hoor je mij? Ach, ja. het hier van de roofvogels in de bijen, die allemaal wat van mij willen. Ja, nou, fijn voor je. Veel succes. En dan uh... wil een man mij steeds insmeren. Ik, uh, ik moet hier weg. Ja. Ik kom naar de studio. Dag, dag. Ja, ja dag. Nou, tot zover deze reportage van Peer van Eersel op de jaarlijkse bijdag. Ik zou zeggen, tijdje honingmuziek. Voor iedere berg die wat kwijt wil. Iedere berg-eikenaar die wat kwijt wil. Voor iedere berg die wat kwijt wil. Ja, mijn naam is John Roymans. Ik erger me verschrikkelijk aan dat mensen elkaar tegenwoordig op straat groeten. Van mij mag daar afgelopen zijn. Ik bedoel, ik kwam laatst iemand tegen die zegt tegen mij... Hallo, hoe is het? Ik zeg goed... Ze zegt tegen mij, waar zit je haar leuk? Ik denk, je minter geen zak van. Zat het gisteren dan niet leuk? Dat soort dingen. Ik denk, jongens, doe het gewoon niet. Zeg niks. Loop elkaar straal voorbij. Dan kunnen we allemaal weer verder met ons leven. Ja, die rooimans, die, Roymans, die, moet zich nou wel, die moet wel keuzes maken. De ene, ene, ene keer vindt hij het... Dat we elkaar niet groeten en de andere keer uh, wel groeten. Ik vind het allemaal. Hé, hey, Tetje! Wie heeft dit... Het... Wie, is... Wie is dit gedrocht? Er komt hier iemand met, met allemaal paarse bulten op zijn kop. Ach! Mannen. Ah. Oh, jongen! Ach, Mannen. Ik heb mijn ogen niet meer open. Wat zie je eruit, man? Mijn ogen zitten. Ik ben gestoken door. Ach, man! Ik zie niks meer! Voorzitter! Ik zie niks meer! Ach! Man, er zitten allemaal. Gaten in je kop, bulten je op. Je oogleden zitten dik. <lacht> uh, Tetje, moet... kun je even een hele grote jerrycan azijn halen? Helpt dat? Dat helpt. Moet je opdrinken? Nee, die giet ik over je heen. <lacht> Ach. Ja, dankjewel, Tetje. Ja, nou, ga even hier staan. Ja. Bij het, zeil, bij het ja. zeil, want ik hoef die azijn niet op de oude vloerbedekking. Ja, goed. Helpt het, echt? Ik, ik hoop het. Ik heb het ooit in een folder gelezen. Ja, oké. Okay. Even over je heen. Ja, komt-ie. Ja, nee! Ik geloof dat ik een... Ik geloof dat ik een risic heb gemaakt. Wat zeg je, Tedje? Het, het was geen azijn. Het was de lizol. Oh. Nou, um, dames en heren. Uh, uh, uh, uh, geniet u van het weekend. Ik, ik loop even achter peer aan. Um, uh, uh, uh, lekker, lekker zuipen en beterschap en uh, gezond weer op. En... Uh... <tied> Ja, ik kan er nou niks meer aan doen. Oh, oh. Nou. Oh, do it. Aanstellen.